Jeroen van Kamp met het Senua's journaal. Bij de verkiezingen in Catalonië lijken de separatisten de meerderheid te hebben veroverd in het regionale parlement. Waarschijnlijk hebben ze net niet de helft van de stemmen gekregen, maar krijgen ze toch een ruime meerderheid van de zetels in de handen. Dat komt door het districtenstelsel. De bevolkte gebieden leggen daardoor meer gewicht in de schaal dan een miljoenenstad als Barcelona. De Spaanse regering is niet van plan de uitslag van het referendum te respecteren.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 Ook in Nederland worden de systemen van dieselauto's zo aangepast... dat ze beter presteren tijdens tests dan op de weg. Volgens het programma Nieuwsuur blijkt dat uit een onderzoek... dat TNO twee jaar geleden uitvoerde... een opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Afgelopen week kwam Volkswagen onder vuur te liggen... nadat bekend werd dat de autofabrikant de software van dieselauto's... zo manipuleerde dat auto's in een testsituatie veel schoner leken. In het rapport van TNO wordt een methode beschreven die sterk lijkt op die van Volkswagen. Op de weg bleken de uitlaatgassen van sommige diesels 10 tot 1000 keer meer giftige stoffen te bevatten dan was toegestaan, bleek uit tests van TNO. Het weer, morgen begint de dag grijs, later meer zon, het eerst in het zuiden, het wordt 15 à 16 graden. De rest van de week blijft het vrij zonnig en droog weer. Dit was het NRS.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1114 hier op CVM Zandvoort. Mijn naam is Bernard Welkom bij twee uur nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. En we gaan weer beginnen aan een nieuwe CD voor dit programma. Still the River Flows, zo heet deze CD van uh, Steve Orchard. En ja, daar gaan we als eerste naar luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier.